Zullen we de Heer nu danken en bidden? Heren, we komen als gemeente aan het einde van deze eredienst opnieuw voor uw heilig aangezicht. Om uw grote naam hartelijk dank te zeggen voor het onderwijs dat we ontvingen uit de Schriften. De Schrift heeft ook voor ons vandaag. Zoveel rijke inhoud. Ze heeft ook wijze lessen voor ons. Of je nu jong bent of oud. We zijn bepaald bij de keuze in ons leven. Waar ga je voor? Ga je voor die topbaan met een geweldig salaris? Of wil je ook rekening houden met God en zijn dienst? En vaak is het in tegenspraak met elkaar. U geeft ons grote verantwoordelijkheden. Geef, here dat we bij dat alles ons afvragen of het in uw gunst is als we dat aanvaarden. We willen u danken voor de vragen over oorlog en vrede die er uit dit gedeelte naar voren komen. We kunnen niet zomaar u voor ons karretje spannen en zeggen dat u het wilt... We zullen dagelijks uw aangezicht moeten zoeken. En ons afhankelijk moeten weten van u keer op keer weer. En Heere God wij danken u. Dat ook in het oude testament. U Heere Jezus Christus naar voren komt. Als de koning van de gerechtigheid. En van de vrede. En de priester die ons leven wilde dienen. Die uw leven gaf. Voor ons. En voor ons de vraag. Wat is de dienst aan God? Jou waard, u waard. Geef here dat we die vragen meenemen. Naar onze huizen. En dat we erover nadenken. Dat we in de verhouding met u daar een antwoord voor onszelf op mogen vinden. Dat is, niet lang, dat is lang niet altijd eenvoudig. Wilt u zelf met uw heilige geest met uw woord ons voorgaan? En als we dan terugkijken op ons leven, en die zijn er ook vanmorgen, dan kan het het idee geven, alles verbeurt en verzondigt. En ook dan mogen we elkaar wijzen op de Heer Jezus Christus. Heer, gaat u met deze gemeente mee, de toekomst in. Dank u wel dat u hen op uw tijd een nieuwe herder en leraar hebt geschonken in dominee Maas... Wilt u hem kracht en wijsheid geven en geef ook dat de, ge, dat de broeders van de kerkenraad hem mogen omringen met wijsheid en met liefde. We bidden u voor jongeren en ouderen uit deze gemeente. Geef dat ze u mogen vinden onder leiding van hun kerkenraad, van hun predikant. Wat een ta belangrijke taak is dat om mensen te wijzen op, op het eeuwig goed. De enige troost in leven en in sterven. En Heer, dan heeft dat ook consequenties voor ons leven van elke dag. Wilt u wijsheid geven? Wilt u met de jongeren zijn die op een kruispunt staan in hun leven, diploma behaald misschien, een keuze maken voor een vervolgstudie? Wilt u zegenen, Heere God? Wilt u zijn met de ouderen die aan de avond van hun leven gekomen zijn? Geef dat ze het mogen merken dat zoals wij gezongen hebben het werkelijkheid is dat u ook uitkomst, uitkomst wilt geven tegen het naderen van de dood. Volkomen uitkomst in uw zoon de Heer Jezus Christus. Heren wij bidden u voor de zieken uit deze gemeente. Vanavond zal dominee Maassen met namen noemen wilt u genezing schenken wil zijn met anderen die thuis mochten komen wil herstel van krachten geven wij bidden u voor het nieuwe leven wat er gekomen is gedenk de mensen die in de verzorgings- en verpleeghuizen verblijven we denken aan de mensen die naar albanië gegaan zijn wilt u zegenen Wilt bewaren Wilt behoeden velen zoeken rust in de vakantie in deze tijd Geef dat ze die mogen vinden naar lichaam, maar ook naar geest. Geef dat ze in u de rust mogen ontvangen die we allemaal zo nodig hebben vanuit de rustdag. En geef dat we allen mogen uitzien naar de eeuwige rust die er is bij u. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Voor deze dienst en wij bidden u voor de wereld om ons heen, waar we ook deel van uitmaken. Wilt u zijn in die gebieden waar oorlogsgeweld is en terreur? Wilt daar zijn waar honger is, waar dorst is? Wilt u de noodlenigen, heer God, en ons bereid maken van onze overvloed af te staan? Gedenk ons land, ons volk, onze koningin en haar familie, gedenk ook onze overheid in al haar geledingen. Wij bidden u voor uw oude bondsvolk Israël. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank in Jezus' naam uit genade. Amen. De versen 8 en 10 uit Psalm 33 zingen we als laatste in deze dienst. Het is God aan tijd nog plaats gebonden wie toezicht over alles gaat. En zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Wat er verder volgt in het achtste en het tiende vers van psalm 33...